Twee uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De Belgische politie heeft een foto verspreid van een doorgedraaide militair. Heel veel agenten zijn op zoek naar de man. Zijn auto vol wapens is gevonden bij de ingang van een natuurgebied... Politie maakt zich zorgen. De man heeft extreemrechtse sympathieën en hij staat bekend als gewelddadig. Er is een opsporingsbericht verspreid. zegt deze verslaggever. Politie en gerecht vragen ook de hulp van de burgers om mee uit te kijken naar die Jurgen Konings. Ze vragen om onmiddellijk de politie te bellen als u hem ziet en vooral geen contact met de man te zoeken. De man heeft ook een afscheidsbrief geschreven en zou mogelijk politici en virologen aan willen vallen. De bekende Belgische viroloog Mark van Ranst en zijn gezin werden daarom gisteren in veiligheid gebracht. Er is een verdachte opgepakt voor een schietpartij begin vorige week in Amsterdam. Daarbij werd een kind van twee geraakt door een kogel. Die moest gewond naar het ziekenhuis. De verdachte is een man van 24. Hij werd aangehouden in zijn auto en daarin lag ook een wapen. Minister Hoekstra van Financiën heeft gereageerd op de verhalen over coronaspullen. Er blijkt ruim 5 miljard euro te zijn betaald voor mondkapjes, beademingsapparatuur en testen. Maar van een deel van die spullen is niet duidelijk waar ze zijn gebleven en of ze wel zijn geleverd. Dat is niet best, zegt Hoekstra, maar je kan volgens hem niet zeggen dat de administratie een zo ja, dat vind ik eerlijk gezegd wel heel kort door de bocht. Um, we hebben natuurlijk een uitzonderlijk jaar achter de rug... waarin we als kabinet uitzonderlijke maatregelen hebben moeten nemen. En een coronabesmetting bij de band die voor IJsland meedoet... aan het Songfestival met dit nummer. Een van de leden is positief getest en deze groep moet nu in quarantaine. En daarom treedt IJsland morgenavond niet live op tijdens de tweede halve finale in Rotterdam, meldt de band zelf. In plaats daarvan is een eerdere opname te zien van een van de repetities. Het weer. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor is er ook zon. Het is een graad of 14. Morgen blijft het op veel plekken droog. Is ook wat warmer. 14 tot 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Met muziek en informatie. Wie weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Siebert, artiestenaam Nicole, geboren in 1964, is een Duitse zangeres. Ze is vooral bekend om het nummer Ambition Friede. Waarmee ze in 1982 het Eurovisie Songfestival won en waarmee ze in onder meer Nederland een nummer 1 scoorde. Het was de best verkochte single in Nederland in 1982. We gaan door met een Nederlands duo, Calm After the Storm. Dat is een liedje uit 2014 van de Common Limits. Een duo bestaande uit de Nederlandse zangeres Ilse de Lange en Whalen. De Common Limits behaalden met dit lied de Nederlander een tweede plaats op het Eurovisie Songfestival in 2014 in Kopenhagen. Anders werd voor Luxemburg uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival in 1972... waar ze met 128 punten het festival won. In de Nederlandse top 40 bereikte het de ook de koppositie. In de NPO Radio Tweede Jaarlijst van de top 2000... stond het ook diverse keren hoog genoteerd. Tot 25 augustus 2012 was het de grootste Eurovisie Songfestivalhit ooit in de top 40.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 27 en vrijdag 28 mei van 10 tot 1 om het balkon en de buurt een vrolijk aanzien te geven maken we samen fleurige balkonbakken. Hoe moet dat en hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? De bak die je maakt mag je mee naar huis nemen. Deelname is gratis, vooraf aanmelden is wel noodzakelijk en kan via de balie van Pluspunt. En het is telefoonnummer 5740330. Ik herhaal 5740330. Geef bij aanmelding aan welke datum en locatie... donderdag 27 mei in de blauwe tram... In het centrum of vrijdag 28 mei in Pluspunt in Noord. En we gaan weer door met het songfestival en deze keer met Alexander Rybak. En dat is een Noorse violist, zanger en componist en tekstschrijver en geboren in 1986. In Moskou won hij in 2009 voor Noorwegen met overmacht het 54e Eurovisie Songfestival met het door hem zelf geschreven en gecomponeerde nummer A Fairy Tale. De toppers weten zich dat jaar met Shine niet voor de finale te plaatsen. Lang niet alle Songfestival-winnaars weten de top 40 te halen... maar Veriteel staat vier weken in de lijst en komt tot nummer 14. is een lied gezongen door Anouk. Het is een ballade en het is de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 2013 in Malmö, Zweden. Birds werd intern gekozen en gepresenteerd op 11 maart 2013. Met dit nummer is het Anouk gelukt om de negende plaats in de finale te halen van het Eurovisie Songfestival. Na een zesde plaats in de eerste halve finale. Sinds 2004 waren de Nederlandse inzendingen hier niet meer in geslaagd. Het nummer staat op Anouk's achterstudio-album Sad Sing Along Song. Een poosje tijdens het Eurovisie Songfestival... heeft het nummer 1 gestaan in de iTunes Store. Op 18 mei 2013, de dag waarop Anouk Nederland vertegenwoordigde... in de finale van het Songfestival... steeg het naar de eerste plaats van de Sing Top 100 en de Mega Top 50. Have taken all the light. I have no control. It seems my. 1969 nam Lennie Koer deel aan het Nationaal Songfestival en werd gehouden op 26 februari. Lennie Koer wist het festival te winnen en ze mocht met dit lied, de Troubadour, Nederland vertegenwoordigen op het 14e Eurovisie Songfestival, gehouden in Madrid. Op de avond van de grote finale, 29 maart, eindigde Koer met 18 punten op de eerste plaats. Een eerste plaats die ze echter met drie andere landen moest delen. Deze gedeelde overwinning vormde wel een unicum in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. En ook uniek. Nederland eindigde in 1968 op een gedeelde laatste plaats en in 1969 dus op een gedeelde eerste plek. Zo voerde vol muziek, hij zong voor groot en klein publiek, hij maakte blij melancholiek. De troepadoer, voor ridders in de hoge zaal, zong hij in stoere sterke taal, een lang en bloederig verhaal. De troepadoer, maar ook het werkvolk, de struur, hoorde zijn, lied vol avontuur. Rubadour, de Rubadour In januari 2017 werd bevestigd dat gekozen ging worden uit drie liedjes. En dat ene ervan geschreven was door Rick Vol, de vader van de drie leden van O'Gene. En gitarist Rory de Kivit, de vriend van Shirley. Eén van de drie leden van O'Gene. Op 2 maart 2017 werd de titel van het nummer bekendgemaakt. Light on Shadow waarbij het nummer de dag erna werd uitgegeven. Ojin vertolkte het nummer in de tweede halve finale... van de Eurovisie Songfestival op 11 mei 2017. In de tweede halve finale werd een vierde plaats behaald... wat voldoende was voor een finale plaats. Daar werd 11 e met 150 punten. Cry no more, cry no In drie weekenden gaan Daan Strang en Steef de Ruiter de hele zomer samen de Nederlandse kust af... om actief het plastic afval op te ruimen. Af en af 1 mei zijn ze met enthousiasme actievelingen een warming-up beach clean up tour gestart. Ook het strand wordt meegenomen in de broodnodige schoonmaakactie. Er wordt voor het goede doel gelopen en dit jaar wordt dat onder andere WWF... Projecten voor het plasticvrije zee gesteund. Doneren kan u ook op www.cominactie.wnf.nl. Vanwege haar afkomst was de afvaardiging van Dana niet onomstreden. Het feit dat Ierland door een Noord-Ierse zangeres vertegenwoordigd zou worden, lag ten tijde van de politieke onrust in Noord-Ierland zeer gevoelig bij verschillende groepen. Ondanks deze sentimenten trad Dana echter gewoon voor Ierland aan. Op zo'n festival was Dana als laatste van de twaalf deelnemers aan de beurt. Ze bracht haar lied Zittend op een kruk en viel mede op vanwege haar witte minijurk. Ierland had geen eigen dirigent meegenomen en werd daarom Diana begeleid... door het orkest onder leiding van Dolph van der Linde. Bij de puntentelling behaalde All Kinds of Everything een totale score van 32 punten... waarvan 9 punten afkomstig waren van België. Het bleek uiteindelijk voldoende voor de overwinning... waarbij onder andere de Britse topfavoriete Mary Hopkin... en de door Spanje afgevaardigde Julio Iglesias werden verslagen. Het betekende de eerste Ierse songfestivalzegen in de historie. De Nederlandse en Ding Adong is de Engelse titel van het winnende lied... van het Eurovisie Filmfestival in 1975 in Stockholm. Het nummer werd gespeeld door een Nederlandse band Teach In... die Nederland op het festival vertegenwoordigde. Het nummer werd geschreven door Dick Bakker, de muziek... met Wil Luikinga en Eddie Owens voor de tekst. Hier is Ding Adong van de Nederlandse groep Teach In. Alles met je delen was een van de twintig liedjes die meededen in de Nationale Songfestival van 1990. Maywood had toen al een zekere stroom van singles en LP op hun naam staan. Onder hun tegenstanders zaten veel onbekende artiesten, maar ook Gordon en Tony Neves deden mee. Uit twee voorrondes en eindronden kwam Maywood als winnaar tevoorschijn. Maywood werd in de Eurovisie Songfestival 1990 vijftiende in een veld van 22. Ze had daarbij wel pech. Dat tijdens hun uitvoering een microfoon niet open was gezet, waardoor een karakteristieke bachtrompet nauwelijks tot niet te horen was. Na dat zongfestival stokte de output van de duo Alice May en Karen Wood. In 1995 volgde de breuk tussen de twee. Sandy Shaw vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk op Eurovisie Songfestival van 1967. Zijn zong Poppin' on the String en werd eerste met 47 punten. De carrière van Sandy Shaw zat in 1967 een beetje in het slop... en zij werd tegen wil en dank naar het Songfestival gestuurd. Van de vijf geschreven liedjes won Popper on the String de Britse voorselectie. Op het Songfestival viel haar act op doordat ze op blote voeten optrad. Het nummer werd een wereldwijd een grote hit. I if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I gladly be there like a puppet on the street. Just like a merry-go-round, with all the fun of the thing. it on a stream i may win on a roundabout Papirane. String. Zomer of winter, altijd weer. Zie je Alles heeft een ritme is een single van Frissel Sissel. Frissel Sissel werd op het Eurovisie Songfestival in 1986 dertiende in een veld van twintig deelnemers. Het orkest werd gedirigeerd door Harry van Hoof. En dat deed hij voor de negende keer. Sandra Kim won met grote voorsprong Je Tem La Vie. Dat ook een grote Europese hit werd. De meisjes van Frisse Sissel baarden toen opzien door de ontblote voeten te zingen. De situatie van Passage 20 leed zich bij uitstek goed voor een kunstgallery. De ruimte heeft twee grote glazen wanden... waardoor de kunst altijd, dus ook, van buiten af te zien is. Net zoals vorig jaar heeft een groep kunstenaars deze ruimte... met kunstuitingen ingericht. De kunstaanbod is zeer divers en niet alledaags. Dat maakt het boeiend om eens langs te gaan... Buiten de kunstwerken is, is de locatie ook geschikt... voor verschillende creatieve, spirituele, educatieve workshops... en trainingen die geschikt zijn voor zowel jeugd als volwassenen. In januari 2019 werd bekendgemaakt dat Duncan Laurens namens Nederland ging deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in 2019. Hij was met het door hemzelf geschreven en gecomponeerde lied Arcade... bij de selectiecommissie voorgedragen door Ilse de Lange met wie hij na zijn deelname aan de Voice of Holland contact had gehouden. Op 7 maart werd Arcade gepresenteerd in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Hoewel er aanvankelijk enige kritiek was... dat de selectiecommissie een relatief onbekende zanger naar het Songfestival stuurde... verstomde die al snel toen bleek dat hij bij de boekmakers favoriet bleek te zijn voor de overwinning. En wat geschiedde? Hij won het Songfestival in 2019... waardoor het dit jaar wordt gehouden in Rotterdam.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 is de Nederlandse titelverdediging op het Songfestival in Rotterdam. Zijn liedje, 'Birds of a New Age, is geïnspireerd... door zijn Surinaamse afkomst en de Black Lives Matter-beweging. Gaat Songfestival-kandidaat McCroy de straat op... dan is hij niet meer anoniem. Mensen spreken hem aan, willen hem een box geven. Surinaamse gemeenschap is erg trots, merkt de zanger. Er is ontroering omdat hij in zijn songfestival 'Birds of a New Age twee zingen in het Stranggang zingt... De Surinaamse taal op een wereldpodium, dat betekent veel. Al kijkt McCroy wel uit voor het geven van een brassas, om Helsingen. Maar de zanger moet alle risico vermijden op een mogelijke besmetting... om uitsluiting van het Eurovisie Songfestival op 22 mei in Ahoy in Rotterdam te voorkomen. Ik wens hem heel veel succes. Tevens is dit het einde van de Lunchroom op de Deze Woensdag. Graag tot volgende week woensdag en heel veel plezier bij het Songfestival. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond. Tot volgende week. See